ZANG Urbanus. Vrijdag 17 oktober is hij te zien in het Kennemer Theater in Beverwijk. Na twaalf jaar staat hij weer eens in het Nederlands Theater. Volgende week vrijdag dus 17 oktober. Urbanus in Beverwijk. Dus kunt u nog heen zijn? Nog kaarten heb ik gehoord. Dan dus. kan het wellicht proberen. Kennemer Theater Beverwijk, 17 oktober. Urbanus. Dit was het, is de belastingcontroleur. Als ik enerzijds mogelijk heb... Ik kan niet, want ik moet... Eh, ja, volgende week hebben we dat radioprogramma natuurlijk. Dat ga ik nooit redden. Dat is wel jammer eigenlijk. Maar goed, in ieder geval, dan weet u dat vast. Het is Cat Stevens. Wild World. Yusuf Islam noemt hij zich tegenwoordig. Zijn oorspronkelijke uh, een naam is uh, Cat Stevens. Wild Word, ook een hit voor Jimmy Cliff trouwens. Uh, dit noemen we maar Cat Stevens, die schreef het. En vandaar nog een keer. Dus zeg maar, de originele versie. En dit heet uh, Heroes... We could be heroes. Ja, we zouden helder kunnen zijn. Het zou kunnen. Hoeft niet, maar het zou kunnen. Ja, je weet me nooit dat je helder wordt. Maar... Top.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 Ja, we gaan uh, weer een gezellig gesprekje me met iemand hebben... naar aanleiding van een uh, vrijwilligersvacature. En deze week is dat Pauline van de Veld. Klopt dat? Jazeker. Ja, hallo Pauline. Hey. Welkom ja, in de uitzending. Dank je wel. Uh, <laughs> Jij belt uh, namens de Amsterdamse waterleidingduinen. Want daar zoeken jullie een gastheer of een gastvrouw begreep ik. Ja, nou, wel, wel meer dan één, eerlijk gezegd. Oh, je een heleboel. Uh, ja, ja, ja, ja. We willen graag uh, starten met een nieuwe groep uh, vrijwilligers bij ons. De ja. Vrijwillige gasten, en gastvrouwen. Ja. Uh, mensen die graag buiten zijn. Uh, ja. uh, en die de drukke momenten, in het begin op zondagmiddag vooral, ja. um, op de drukke plekken bezoekers te woord willen staan om zo onze recreanten wat extra service te bieden. Ja. En um, nou, dat verzinnen wij niet zomaar. Het is zo dat uh, ontzettend veel mensen heel graag bij ons in de duinen komen en dan ook wel eens bij ons aankloppen van, goh, kunnen wij niet eens wat vrijwilligerswerk doen of kan ik iets terug doen voor het gebied? Mm -hmm. Nou, zo hebben wij inmiddels al meer dan 200 vrijwilligers uh, rondlopen op allerlei gebieden met onderzoek in het beheer uh, in met uh, excursieprogramma bijvoorbeeld. Nou zonder al die vrijwilligers zouden wij al lang niet meer kunnen. Uh, maar goed, zo hebben we weer een nieuw idee. En uh, vrijwilligers uh, aan de, bij de ingang op de drukke punten... of het plein van het bezoekerscentrum... Ja. gewoon net eventjes de bezoeker wat uh, extra informatie kunnen geven... of net die vraag kunnen beantwoorden die anders onbeantwoord blijft. Ja, oké. Okay. En ik had ook begrepen dat er bij evenementen ook wel eens hulp nog nodig is. Hè? Ja, ja, En activiteiten. Klopt, ja. Ja. ja. Ik vroeg ja. me alleen vroeg af, op, hè, want uh, jullie organisatie zit in vogelenzang. Ja. En ja, we, we roepen nu op in Zandvoort natuurlijk. Maar moeten de mensen dan eerst naar Vogelenzang... of kunnen ze ook hier in de regio in Zandvoort uh, jullie behulpzaam zijn? Mensen willen we zoveel mogelijk dicht bij huis uh, aan de gang laten gaan. Want ja. daar zit natuurlijk ook de meeste liefde voor het gebied hè, in je eigen omgeving. Ja. Um, hoe dat zich allemaal vorm gaat geven... Dat, dat moet ook gewoon in samenspraak met de nieuwe mensen gebeuren. Dus oh, daar okay, niet dus... Van zeggen van iemand uit Zandvoort... Moet of mag alleen in Zandvoort antwoord straks uh, bezig zijn. Ik denk dat dat ook de mensen met elkaar zelf gaan bepalen. Nou, dus dat ja. is allemaal nog in overleg dan? Ja, ja, ja, inderdaad. Het moet ook voor iedereen leuk zijn. En, en wij moeten er natuurlijk ook wat aan hebben. Nou, zolang dat een win-win uh, situatie is, dan is iedereen blij, denk ik. Nou, zo is het maar net. Het is in ieder geval een, uh, een heerlijke, gezonde vrijwilligersvacature. Want je bent natuurlijk Zeker, veel in de ja. buitenlucht. En uh, ja. je hebt natuurlijk ook altijd met vrolijke mensen te maken. Want de mensen komen vrijwillig uh, lekker van de natuur genieten. Ja, dus ja, je ja. zal weinig ziekenurigen gezichten zien. Dus, uh... Ja, en stel dat er nou wel een keer ja. iets aan de hand is, hè, en je ja. staat daar uh, in een duin. Ja. Dan is natuurlijk altijd een boswachter oproepbaar. Dus wij verwachten Aha. ook niet van vrijwilligers dat ze mensen aan gaan spreken of vervelend gedrag of ja. problemen gaan oplossen. Dat nadrukkelijk niet. Het prima gaat om, uh, om nou. extra service. Ja, en niet om de handhaving. <laughs> Helemaal duidelijk. Nou, als mensen dus geïnteresseerd zijn, kunnen ze via de website van VIP Zandvoort natuurlijk hun informatie terugzoeken. Hè? Bij Ik zoek vrijwilligerswerk en dan in de categorie natuur en dieren. Daar vindt u deze vacature terug. En uh, u mag ook een e-mail sturen om te solliciteren naar vrijwilligers.waternet.nl. En nou bellen is misschien niet zo handig, hè? Want het is denk ik voor jullie handiger om het op schrift te hebben, toch? Ja, ja dat is ja. handig. Maar als u graag gebeld wilt worden, ja. um, schrijf dan eventjes het telefoonnummer in de e-mail en dan bellen wij u terug om het er even over te hebben. Dat kan natuurlijk prima. Nou, kijk. En, um, een volledige tekst, want op ja? het uh, Fip Zandvoort staat een beknopte tekst. De volledige vacature tekst uh, vindt u nog via www.waternet.nl slash awd. Dat nou. Kijk ja, eens aan. Nog even in. Ja. Helemaal mooi. Ik hoop dat er ontzettend veel mensen gaan solliciteren... en ja. uh, dat jullie lekker kunnen uitbreiden met jullie bezigheden. Ja, dat gaat lukken. Ja, ik denk dat het een uh, nou, mooie bestendige groep gaat worden. En denk dat het ook. we met elkaar weer uh, het publiek beter kunnen verdienen. Ja. Daar gaan we op hopen. Ik dank je heel hartelijk, Pauline, voor dit leuke gesprek... en deze mooie vacature. En ik wens je er ontzettend veel succes mee. Ja, jullie ook ja. bedankt. Ja, dankjewel. dankjewel. Hoi, hoi. Okay. Dag, dag, dag. Dag, Paulien. Dag. dag. Ja, en laten we dan maar even aansluiten met een liedje van een meneer... waarvan de platenhoes van de originele LP op eh, de foto gemaakt is... in de waterleiding Duiners. Leuk, sluit leuk aan. Badenwijn de Groot. Hoe sterk is de eenzame fietser? Oftewel, Jimmy.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 Hoe is bekijkt van deze LP? Hoe sterk is de eenzame fietser? Dat is een hele mooie foto waarin uh, Woudewijn de Groot op de fiets zit met uh, Jimmy voorop. En die foto is gemaakt in het waterleidingduin. Dus dat is uh, wel heel erg leuk natuurlijk. Ja. Mooi aansluitend op de vacature van de week. Dames en heren, reageren. U kunt dat doen. Uh, via Vips Antwoord natuurlijk. En het staat straks ook op onze Facebookpagina. Daar kunt u alle gegevens nog eens rustig nalezen. Vooral rustig. Vooral rustig Dit oh. is Eric Clapton in the cream. Een uh, vreemd brouwsel. Oftewel strange brew. De legendarische band, The Cream. Die hebben niet eens zo lang bestaan. Maar toch wel heel veel aardige muziek gemaakt. Vooral. Dit nummer heet The Strange Brew. Ja, ja. FM. Voor Zandvoort en de regio. Dit is het regio nieuws met onze sterreporter Dolly ten Erik. <laughs> ah. Ja, dames en heren, hier volgt een update van het regionale nieuws van donderdag 9 oktober 2014. Raadslid Gert Tonen geeft schriftelijke vragen aan het college gesteld... over mogelijke huishoudelijke hulptoelagen. Hij vraagt zich af of het college daar informatie over heeft... en wat er gedaan is om die toelagen ook voor Zandvoort beschikbaar te krijgen. Hieronder de schriftelijk gestelde vragen. Die staan er niet. Nou, die kunt u dus vinden, die vragen, op uh, www.sandvoort.nl en dan onder het kopje actueel inwoner en bij nieuws. Want uh, volgens informatie van de Zandvoortse Courant... maakt de gemeente Zandvoort nog geen gebruik van deze regelingen. En dat is jammer, want gemeenten die voor 15 oktober een aanvraag indienen... houden hiermee veel extra huishoudelijke hulpen aan het werk. Het college van BMW van Zandvoort heeft besloten dat de openingstijd van permanente strandpaviljoens tijdens de komende oude jaarsnacht verruimd wordt. De sluitingstijd zal om twee uur zijn. Het gaat hierbij om een proef. De Verenigde Strandpaviljoenhouders van de Jaarom Paviljoens heeft om een verruiming van de sluitingstijd gevraagd. De politie is op zoek naar getuigen van een woninginbraak aan de beden Paulusstraat in Haarlem... die omstreeks kwart over negen heeft plaatsgevonden. Toen de bewoner thuis kwam zag hij een aantal mannen uit het raam aan de voorzijde van zijn woning komen. Vermoedelijk waren het vier mannen gekleed in donkere kleding. En zij hebben zich toegang tot de woning weten te verschaffen door het raam te forceren. En de mannen wisten te vluchten in de richting van de Aziëweg... Heeft u iets gezien of weet u naar wie de politie op zoek is? Belt u dan met 0900 8844. Blijft u liever anoniem? Belt u dan met 0800 7000. Tien minuten eerder dan de dag ervoor ging gisteren de Pieper wederom voor de bemanning van de Zandvoortse Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij. Een bewoner van een flatgebouw langs de boulevard had een kitesurfer in de problemen gezien. Even later werd de Annie Paulise gelanceerd en ging het kusthulpverleningsvoertuig het strand op... om surfers aan te spreken en te vragen of zij in moeilijkheden waren geweest of iemand hebben gezien die dat was. Het verhaal vertelt nog niet of dat inderdaad zo was en of er iemand is gevonden. De man is woensdagavond zwaar gewond geraakt na een val van ongeveer 5 meter hoogte. Hij zou het niet eens zijn geweest met zijn opname in een zorginstelling waarna hij naar beneden sprong. Het incident gebeurde rond kwart voor zeven bij een zorginstelling aan de overloop in Haarlem. Diverse hulpdiensten, waaronder het traumateam uit Amsterdam, kwamen met spoed ter plaatse om hulp te bieden. De man kreeg eerste hulp door ambulancepersoneel waarna hij met spoed naar het ziekenhuis is overgebracht voor verdere behandeling. Het leegstaande oude ING kantoor aan de wilhelmina Straat bij de Raaks in Haarlem krijgt een nieuwe bestemming. En wel een 24-uursopvang voor dak- en tuinloos, thuislozen en het gaat heten de Brede Centrale Toegang.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 Het is weer bericht. Namige film. Het liedje uh, Summer Holiday. De volgende plaat is speciaal voor Albert-Jan Vos. Ja, speciaal voor hem. Alles komt goed, jongen. Reken er maar op. Alles komt goed. Hier <laughs> is een nieuwe van de Dijk. Geweldig nummer, trouwens. Helemaal te gek. Samen met Thomas Akda.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 Soms gaat het tekeer, alles komt goed, alles komt goed, wat je ook doet.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 And we've got Mitch Mitchell from the Jimi Hendrix Experience. Are oh, you really? Yeah, really? Oh, very, very. You've read my file. <laughs> And we've got Eric Clapton from the Cream, the late great Cream, Michael, the, the late Fantastic. And we've got Keith Richard, your own soul brother. Dirty. Great. I'd like just to give you this, Mike. On Thank you, John. British public. You're a blues, John. You're a blues, you, John. Man. Your blues, John. Two, three, I'm lonely Wanna die? Yes, I'm lonely. Wanna die? If dead already Girl, you know the reason. the air Rolling Stones Rock and Roll Circus 1968. En een hele unieke samenstelling. John Lennon, zang en gitaar. Eric Clapton, Mitch Mitchell, Keith Richards. Uh, en die speelden gezamenlijk dat, uh, die compositie van John Lennon. Your Blues. Geweldig geweldig om dat weer eens terug te horen. Met daarvoor natuurlijk een hele, hele leuk stukje interview van John Lennon samen met Mick Jagger. Dit zijn de Hollies. Sorry, Suzanne. Ja, en John Lennon had een album gemaakt dat rock roll heette, maar Paul McCartney die vond dat wel een goed idee, dus die heeft dat ook gedaan. straight over the rail I'm Waardoor Paul McCartney bij de Beatles kwam. Hij speelde dit voor. En daar uh, was John Lennon behoorlijk van onder de indruk. En uh, toen kwam hij er dus bij. Ja, zo is het gegaan. Nou, eigenlijk is het een nummer dat uh, op een LP stond. Uh, ik, ik ga de titel niet eens uitspreken. want Dat weet ik niet eens, want dat is Russisch. Uh, deze LP zou namelijk eerst alleen in Rusland uitkomen. Om daar een beetje de weg te banen. In de tijd dat het daar allemaal wat vrijer werd en zo. Maar en, uh, in, in het Westen was hij eigenlijk alleen maar als bootleg te krijgen. En later hebben ze hem toch op een gegeven moment wel uitgebracht. Ik heb nog de originele versie met alleen maar Russische teksten erop. Daar ben je helemaal gek van. Kan je niet lezen. <lacht> nee, alleen maar, alleen maar Russische teksten staan erop. Dit is Aphrodite's Child. Ja, ik breng u vast een klein beetje in de sfeer van het programma naar ons. Matchbox. De lekkere muziek van Bart van der Meer. Dit is gebaseerd op de kanon van Pachelbel... Rain and tears. They misruzals and evangelists. Vooral niet te vergeten. En uh, Vangelis met keyboards en de uh, naam van die derde weet ik niet. Maar, uh, ik weet wel dat ze uit Griekenland kwamen en dat ze Aphrodite's Child heette. En dat dit hun grootste eerste hit was. Een beetje gebaseerd op de beroemde Canon in D van Johan Pachelbel. Ja, klassiek. Hè? Ja, je moet je klassieker wel kennen natuurlijk. En uh, zo werkt dat dus. Nou, we gaan eruit. Het is tijd. Ja. Maar van de mini staat alweer te dringen naast me van op, want ik wil erbij en zo. Ja, dat is streng hoor. Het duurt me zo van die stil op. Maar ja, hij zal toch lekker moeten wachten tot het nieuws geweest is. <laughs> Zometeen uh, dus Matchbox. Vanavond hebben we natuurlijk... Uh, of, uh, ja, eerst hebben we Matchbox, dan hebben we uh, Muziek Boulevard Live met Hans Wassenaar. Uh, dan hebben we ook nog uh, natuurlijk uh, vanavond Alternative FM... En uh, geen FM Vloed, althans niet live. Want die is op vakantie. En, uh, nou ja. Morgen starten we natuurlijk met uh, Stamford draait Door. Vijf uur. Luister hoor, gezellig. Wat een leuk programma. En, uh, voor nu. Ja, het is tijd om vaarwel uh, te zeggen. En. Uh, ik ben er gewoon morgen weer om twaalf uur. Met een nieuwe aflevering van 7 Lunched. Lunched. Lunched. Ik zou zeggen, fijne donderdag nog en uh, tot morgen. ...van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 2 uur. Gert Kluut met het NOS Journaal. Minister Timmermans heeft spijt van zijn opmerking... ...over het zuurstofmasker van een MA-17-passagier. In de verklaring zegt hij dat hij betreurt dat nabestaanden... ...werden geconfronteerd met nieuwe informatie... ...voor ze op de hoogte waren gebracht... Timmermans had in het tv-programma Pauw gezegd dat er een passagier was gevonden met een zuurstofmasker op de mond en daarmee de indruk gewekt dat de inzittenden van het vliegtuig zich bewust waren van wat er gebeurde. Het Nederlands Forensisch Instituut heeft niet kunnen vaststellen hoe en wanneer het masker om de nek van het Australische slachtoffer is gekomen. De betrokken nabestaanden zijn daarover geïnformeerd toen die uitslag bekend was.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 Vanwege zijn matige resultaten werd het aflopende contract... van de 29-jarige slek bij zijn team Trek niet verlengd. De weersverwachting, vooral in het noordwesten nog buien. Ook zon en het wordt ongeveer 18 graden. Morgen geregeld zon en dan wordt het s middags ongeveer 17 graden. Dit was het ROW. ZFM, verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn